Siband Buma is door het bestuur van het CDA voorgedragen als lijsttrekker voor het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Buma is door een adviescommissie onder leiding van de oud-minister van Bijsterveld voorgedragen als kandidaat. Er hadden zich ook twee andere kandidaten gemeld, maar op basis van de profielschets adviseerde de commissie Buma als enige kandidaat voor te dragen. Buma noemt het een ere en een voorrecht om lijsttrekker van het CDA te zijn. Het failliete warenhuis V&D heeft 37 filialen opnieuw bevoorraad. Volgens de curator gaat het om spullen die nog in de magazijnen stonden. Waarom niet alle filialen een nieuw voorraad hebben gekregen is niet bekend. Faillissementse uitverkoop van het warenhuis is een groot succes. Vorige week moest het filiaal in Rijswijk nog gesloten worden omdat er chaos ontstond. In juni wordt bekeken hoeveel de uitverkoop bij V&D heeft opgebracht. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 13 graden op de wadden tot 18 in Limburg. Vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. Morgen meer wolken, maar met maximaal 20 graden wel iets warmer. Dit was het en een wensjournaal. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like. Stil, ben je bezig met het uh, gedicht van de dag? Ja, ik had een gedicht gevonden. Het moest ja? natuurlijk over Zandvoort gaan. En dat gedicht dat, uh, dat was zo onuitspreekbaar. En ik weet ook nu wel waarom. Ja? Is een, het is een bericht dat is uh, geschreven door een man. Tussen 1794 en 1874 heeft hij geleefd. En dat heb ik uit uh, een van de geplukt van internet. Nou, ja, dat kun je gewoon niet voorlezen. Nee, nee, nee. Maar dus je ik hebt het, het een beetje vertaald. Nee, en, uh... Ik heb het herschreven.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 Ik ben toch wel benieuwd naar die 1 april grappen van je. De 1 april grappen, ja. De 1 april grappen, ja, daar heb je het de hele leuk. tijd over. Dus. Dan moet ik het natuurlijk even doen, hè? Ja, voordat je, voordat je daaraan gaat beginnen, gaan we eerst even naar Joop toe. Joop, heb je een doelpunt? Exact. Dat klopt als een de vinger. Ja, de 3-1 is gemaakt. Inderdaad, nogmaals, weet ik niet. Maar in ieder geval was het Moxadewerk die wel mooi achter de keeper kon werken. Daarvoor had de al een, een, een tot van de kans gehad. Maar een beetje Hotel die bal uh, genomen. En die bal ging dus aan de verkeerde kant van de paal. Sansa het leidt in ieder geval met 3-1. En ik maak me sterk dat er. Uh, dat het niet eindsel zal zijn, wat ik het zo zeggen. Oké, okay, nou gelukkig uh, in ieder geval een uh, redelijke voorsprong voor SV Zandvoort. Straks weer van Joop. Ja, de 1 april grappen, daar hebben we het over. Ja, ik heb het even opgezocht op, uh, op dat internet. Nou, je gelooft het nooit. De HEMA die kwam namelijk met een persbericht dat er nu ook een Tompoes deodorant spray verkrijgbaar nee, zou he. zijn. <laughs> en met het gebruik van deze spray rook je dan de hele dag naar je favoriete gebakje. waar.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 Want iedereen wil wel 40 uur per week hier proeven. Oh, jij had het inderdaad over een nieuwe baan. Ja, ja, ja nou, nou ja, snap ik hem. Ja, nou, ik vond het iets te ver weg. Het was in Limburg, moet ik iedere dag heen en weer rijden. Niet zo'n zin Verder waren er nog kortingskaarten uitgedeeld aan toeristen... voor 50% korting op de Wallen in de naambiddag van 1 april. Er zouden zeeleeuwen zijn gezien, ligt op En er was een speciaal damesitem op de markt gebracht. Dat was vibrerende tampons.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 Ik uh, vond het wel een beetje allemaal uh, best wel, uh, de reistijd best wel kort. En uh, ja, weinig mensen liepen daar rond. Ik zat hier natuurlijk gewoon. <laughs> ja, maar, nee, wij dachten echt dat jij uh, vanuit uh, 538 uh, zou komen. Ik dacht ja, maar... even uh, doen alsof ik uh, de Zwarte gesproken had. Ja. Ja, die ken ik toevallig ook echt, maar... Dus ja, een beetje erop meegegaan en... Uh...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 Ja, Zo'n Zoals... ja, spandoek Ja, maar dat mocht weer niet. Maar er was nog een ander spandoek was er ook gemaakt. Ja, en, uh, dat, dat was, was voor werving van vrijwilligers voor de brandweer. Daar heb ik nog een leuke foto van. Die zal ik binnenkort even posten op Facebook. Oké, okay. nostalgisch en... softwoord. Ja, Welke 1 april grap ben jij gisteren ingetaand? Hey, nou, er was een DJ die zei. Wauw, <laughs> wij nee, Mijn 1 april nee. grap. Nee, hij was leuk. Nee, verder niks. Nee, nee, nee. Nee, oh, oh, nee. nee. Zal ik weer naar jou. Dankjewel Mo. Sunshines <laughs> on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm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 Terwijl wij vorig jaar wel gezien hebben dat Saints natuurlijk ook uh, heel goed kan sturen. Die, die, die, die vanzelfsprekende underdog-role van Saints is iets gerelateerd. Dus dat maakt het aan de andere kant het, uh, wat makkelijker voor Max. Maar dat neemt niet weg, dat we in Australië heel duidelijk hebben gezien dat de inzet echt hoog is dit jaar.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 Uh, vol vuur en vlam natuurlijk van, van, van uh, he, dat, dat, die ambitie die hij uit de Formule 3 meenam en uit zijn kartcarrière, dat is nog jong en vers. Kijk, op een individuele ronde zal Seens heel dicht bij Max zitten, misschien soms een tiende sneller of wat dan ook.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 terug naar uh, Duitsersveld, naar jouw Wat er is ja, we weer gescoord! We waren onge ongeveer al 10 minuten 4-1 staan, maar ik mocht er niet in komen. Ja, dat is bij deze gezegd. Haha. <laughs> ja, moet je het toch even kwijt? Ja, nee, gelijk heb je. Uh, prachtig voor Doepend, echt waar. Doelpunt van Dillekruijgen. Uh, van, uh, Hij uh, slalomde echt door de verdediging. heen. Dan de keeper in de maling. En ik hoor net dat de keeper een veldspeler is. Maar dat kan je ook zien. Hij kiest geen goede positie. Hij stopt die bal met zijn voeten. en dat ze dingen. Maar goed, hij, hij was, was een hele mooie actie van Dylan Kreuger. En dat werd prachtig mooi begroden met de 4-1. En ja, ik heb geen idee wat we nog doen moeten spelen. Ik vind het echt niet. Zandvoort, dat, uh, dat is eigenlijk aan het vrijwielen. Zet, uh, of zet moet uh, jij. Zetjou, oh. probeert toch wel wat. Heeft nu een beetje de druk op Zandvoort staan. Het speelt op de helft van Zandvoort. Maar Zandvoort komt er nou weer heel erg makkelijk uit. Een lange bal op daar. Berg, berg die Vijd die heeft gezien die ja. Ik, oh, ik kan er niet bij komen. Maar, maar hij probeert. Uh, uh, uh, uh, het, is typisch, het, is, het is typisch berg. Ik, ik hou van die beweging van die jongen. Dat is geweldig. Dat is groot. En ik ben blij dat hij terug is. <tie> en dat hij weer zijn uh, ja, gunsten uh, kan laten zien. Um, Zandvoort met Remy, Dra Remy met drie eisen van die Ja, ja, ja, ja, ja, oh, oh. Hm? Een Hele mooi gezien van Justin Luiten met zijn linkerbeen. Die keeper stond echt een end. Echt een end voor zijn doel. En die bal die scheerde over de lat heen. Hij eigenlijk beter verdiend. Maar goed, hij ging er overheen. En dat uh, was een prachtig mooie bal van Luiten vanaf de linkerkant keeper heeft hem ontzettend weer uitgenomen. C uh, CTO is uh, uh, hun linkerkant aanwezig. Uh, bal wordt breed gespeeld. Oh, wacht even. Mijn kar piept. <laughs> Van de uvel naar Hermeja. Uh, Terug helemaal naar... Uh... Naar uh, Joris Schmid. Schmidt, die uh, even gaat voetballen daar. ze Voetbal, uh, die bal wegwerkt. En uh, naar uh, Van Heufel kan er niet bij komen, wordt weggekocht, wordt uh, goed vergekocht. Zelfs door Z. Uh, wordt overgenomen, gaat het 16 meter gebied in. Maar wordt dat toch goed verdedigd door Karus. Kaarus is natuurlijk uh, ervaring. En dat is een bal die, uh, die verdiende eigenlijk beter. Het was een hele mooie komende bal. Maar uh, um, uh, Joris Schmidt kon die bal nog net gaan aantikken, ging dus naast het doel. Maar wel een corner voor Z.O. Voor Zandsel gezien aan de linker. De linkerkant van het veld. Alles, eh, bijna alles, tenminste, moet ik zeggen. Van eh, CTO is in straks op iets van Zandvoort aanwezig. Om te proberen om toch die stand een beetje draaglijk uh, uh, zicht te geven. Daar wordt gekost, maar heel hoog over het doel heen. Uh, die kans is weg. Ja, ik wil uh, stoppen, maar ik heb geen idee hoe we moeten spelen. Opgeven? geef eens uh, wat, uh, wat, wat, wat feedback. Uh, ja, volgens uh, mij uh, moet het wel een beetje afgelopen zijn. nou toch, ja, of dat niet? Dacht, dat dacht ik eigenlijk ja. ook.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 Oh, dat is een uitbal. Ik kan het niet zien, want er staan een hoop publiek over. De bal gaat gewoon over de zijlijn. Over voor CTO. Net over de helft uh, bij Zandvoort. Uh, dat, uh, ja, die zal waarschijnlijk wel nog ver proberen te komen, maar nee, gelucht een breed. Uh, nu nog een keer breed. Uh, CTO probeert in ieder geval een aanval op te zetten, maar de achterlinie is nog steeds in balbezit. En Samson staat niet toe, dan gaat die bal uiteindelijk eindelijk komen. En die wordt niet weggekomen door Zandvoort, daar kunnen we wel niet bij komen. Kalis nu. Kalis en uh, Koen uh, Magielsen, die miste net die bal. En CTO is nu een beetje een melee van spelers en is die bal is nu uitgehaald. En daar is uh, Magiels. Ja, die heeft die bal onder, niet onder. Ja, ook vrije schop voor Zandvoort. Het einde wordt gefloten voor het einde van de, van de wedstrijd. Zandvoort wint hier met 4-1. Hartstikke het vorige week wel gedaan. Het is iets anders. Wel winst, maar tegen de nummer 0, de, de, de nummer Laas. En dat moet kunnen, natuurlijk.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 Strolling so casually We're different and the same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 of u kunt een afspraak maken om te bellen 023 57 13888. Je kunt ook een mailtje sturen naar dierenbescherming.nl. Of gewoon even kijken op de website dierentehuis.kennemerland.dierbescherming.nl nog makkelijker, gewoon even naar Keesomstraat nummer 5. Ja, dat is uh, heel dichtbij. Heel dichtbij, hè?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 Is mijn dag. mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn ben ik mijn mijn mijn Vandaag mijn mijn mijn mijn heb ik de power. Kan ik mijn verslaan. Vandaag gaat alles lukken. Kan er niets te mijn mijn mijn vandaag is het mijn dag.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 Ik durf een Het is mijn dag. Stel maar aan mijn dag. Wel, Nee, serieus niet. Het is echt mijn dag. Niet serieus, het is echt niet. Wel, mijn dag. Wel, het is mijn dag. Ik dorst een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 I'm gonna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 Ja, heel goed. Spendabellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weer goed. De lange uitvoering. We gaan hem voor je draaien. The suit and the face We knew that he was there on the case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 Verder uiteraard hebben we heel veel uh, aandacht besteed aan het uh, lokale en regionale nieuws. 1 april, dat was het, gisteren, we zijn uh, her en der in, uh, toch wel in uh, bepaalde zaken getrapt. Nee, dan moet je niet meteen denken aan wat op straat ligt. Maar ja. gewoon, dat, uh, dat, dat andere bericht van dat uh, On-Air Events overgaat op Gouden Pieten. Dat geloof, uh, ik, dat, ga, ga, dat geloof uh, ik ook niet meer. Daar geloof ja. ik dus ook helemaal <laughs> helemaal niks van. Nee. nee, nee, nee.